Jouw Boots met het NOS Journaal. De VVD wil dat er een einde komt aan de stroom van asielzoekers naar Europa. Daarom moeten de Europese buitengrenzen worden gesloten. Vluchtelingen moeten voortaan in hun eigen regio worden opgevangen. Dat zegt VVD-kamerlid Asmani. Hij schreef een beleidsnotitie voor zijn partij. De VVD wil dat vluchtelingen niet meer voor opvang terecht kunnen in Europese landen. Aanscherping van het asielbeleid is volgens de VVD nodig... omdat het huidige vluchtelingenbeleid mensen smokkelaars aantrekt... die veel geld vragen aan asielzoekers... Volgens Asmani kunnen met de vele miljarden die de EU nu uitgeeft aan de opvang van asielzoekers... meer vluchtelingen in de eigen regio worden geholpen. Het voorstel van de VVD is geen kabinetsbeleid. Coalitiepartij PvdA noemt het plan onaanvaardbaar.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 De kunst- en antiekbeurs Tefaf in Maastricht heeft zo'n 75.000 bezoekers getrokken. Ook dit jaar was de belangstelling uit het buitenland groot. Inkopers van ruim 260 musea kwamen de afgelopen 10 dagen naar het MEC in Maastricht. Het Rijksmuseum kocht op Tefaf een groot doek van de 17e-eeuwse schilder Jan Asselijn. Daarvoor betaalde het museum 1,2 miljoen euro.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1067. We gaan beginnen met weer nieuwe muziek. Radiance of Peace van Gio Ari en Gio Ari. Dat zijn twee heren en die sturen mij zelfs twee nieuwe cd's toe. En ja, we hebben een kleine interne verhuizing gehad bij Peaceful Radio en toen vond ik een... Een cd van Gio Ari voor veel aan het label Oriari Muziek uit 2003. Die was nog nooit in dit programma geweest. Goed, dat over een aantal weken. En dan vertel ik het hele verhaal nog weer, uh, weer een keer opnieuw. Uh, maar eerst maar eens deze fraaie cd. Gio Ari.ch Veel luisterplezier.